11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Het is vijf jaar geleden dat Miljo Boshart is overleden. We praten over haar opvolging. En huisarts Bert Bart Meijman zwengelt bij ons het debat aan over wel of niet doorbehandelen. Tijd voor het nieuws met Jan van de Putten. Spanje heeft officieel om financiële steun gevraagd voor noodleidende banken. Madrid had al aangekondigd dat het een beroep zou doen op geld uit Brussel. Maar de officiële aanvraag liet op zich wachten. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Spanje van Europa wil. Eerder bleek na onderzoek dat de zwakke Spaanse banken... tot 62 miljard euro nodig hebben om weer gezond te worden. Europa heeft een pot van 100 miljard euro klaarstaan voor Spanje. Een hoogleraar van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat weg... omdat hij gesjoemeld heeft met onderzoeksgegevens. Het is hoogleraar consumentengedrag Dirk Smeesters. Hij nam zelf ontslag toen een collega twijfelde... aan de betrouwbaarheid van Smeesters onderzoeken. Uit onderzoek van de integriteitscommissie van de Erasmus Universiteit blijkt dat de hoogleraar twee artikelen heeft gepubliceerd met onwaarschijnlijke resultaten. De data bleken niet meer beschikbaar om het allemaal te controleren. De resultaten van Promovendi, die door smeesters werden begeleid, worden niet in twijfel getrokken. Minister Schippers is ontevreden over het experiment met het vrijgeven van de tandartstarieven. De prijzen zijn zoveel gestegen dat ze overweegt het experiment stop te zetten. Uit onderzoek blijkt dat de tarieven in het eerste kwartaal van dit jaar met een kleine 10% zijn gestegen. En ook kunnen patiënten bijna nooit bij een andere tandarts terecht als ze een deel van de behandeling daar willen laten doen. Minister Schippers is er niet blij mee. Ze had juist verwacht dat de prijzen zouden dalen en dat mensen meer keuzevrijheid zouden krijgen. Als de prijzen eind dit jaar niet tot een acceptabel niveau zijn gedaald, beëindigt de minister het experiment. De bedoeling was dat het experiment drie jaar zou duren. De jaarsalarissen van topbankiers in Europa en Amerika zijn gemiddeld met bijna 12% gestegen, dat meldt de Financial Times. Onderzocht zijn de lonen van 15 topmannen bij internationaal leidende banken. Daaronder waren geen Nederlandse. Gemiddeld kregen de bankiers een jaarsalaris van 10,2 miljoen euro, inclusief bonussen meest kreeg de topman van de Amerikaanse bank JP Morgan Chase 18,5 miljoen euro. Bewoners van een wijk in Rijnsburg bij Katwijk... mogen nog steeds niet door hun voortuin naar buiten, wel door de achtertuin. Bij een schuurbrand is vannacht asbest vrijgekomen... en dat is neergekomen in de voortuin van zo'n 40 huizen. De brandweer heeft volgens deze bewoonster met één maatregel genomen. Ik vind wel goed dat ze het komen schoonmaken als er wat ligt. Maar ze hebben het vannacht nog nat gespoten, dat wel... En ze zijn gekomen kijken, ook door mijn huis heen. Dus ja, we wachten maar af. Het weer nog wisselen bewolkt. Vooral in het noorden en oosten, een bui met kans op onweer. tot ongeveer 17 graden. Morgen droog en af en toe zon. En een graad of 20. AWB verkeersinformatie. Nog steeds file door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk. 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomen. Zometeen dus de nalatenschap van legendes-Heils-icoon Major Boshart. En het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Maar eerst de aanslag in Mombassa. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. In de Keniaanse havenstad Mombassa zijn zeker drie doden gevallen bij een bomaanslag op een café. Cafés en restaurants zijn de laatste jaren regelmatig het doelwit van aanslagen. Uh, correspondent Koert Lindijer in Kenia, wat weet jij over de aanslag? Gisteren om tien uur, toen hier lokale tijd de wedstrijd tussen Italië en Groot-Brittannië begon. Is er in een volkswijk uh, van Mombasa is er een aanslag uh, gepleegd op de Jericho uh, Beer Garden? En daar zijn uh, drie doden bij gevallen. En daar zijn enkele. Uh, ...gewonden bij het Deze aanslag werd, was al aangekondigd door de Amerikaanse ambassade... ...die had twee dagen geleden tegen landgenoten gezegd... ...ook Nederlanders kregen daarvoor de waarschuwing... ...ga niet naar Mombasa toe... ...want daar zal in de komende 24 uur een aanslag plaatsvinden. En dat is uh, gebeurd. Hoe oh, kunnen ze dat nou weten? Uh, vermoedelijk zijn de terroristen van Al-Shabaab... de Somalische uh, terroristenbeweging in het buurland hiervoor verantwoordelijk. En al eerder is in de afgelopen paar weken gebleken... dat de Amerikanen uiterst goed geïnformeerd waren... toen hier een maand geleden in Nairobi de hoofdstad een aanslag plaatsvond. Ook die aanslag was voorspeld door de Amerikanen. Dus ze hebben goede informatie, maar ze zijn kennelijk niet in staat om dit soort aanslagen te voorkomen. Nee. Ook in Nairobi zijn er de laatste maanden aanslagen geweest. Is het voor jou persoonlijk gevaarlijk? Uh, het is gevaarlijk voor mensen die naar dure supermarkten gaan, die naar dure uh, bioscopen gaan, want die... Uh, plaatsen die moeten worden gevreesd, want dat zijn doeleinden, dat zijn decadente plaatsen. En daar wil Al-Shabaab uh, dat buitenlanders, maar ook Kenianen niet uh, naartoe gaan. Overigens moet ik zeggen dat de aanslagen tot nu toe juist niet zijn aangevoerd op die decadente doelstellingen, maar in eenvoudige volksbar uh, als de Jericho-volksbar, waar gisteren mensen zich hadden verzameld voor een uh, spelletje voetbal. Ja, de, de angst zit er goed, goed in nu onder de bevolking, of valt dat mee? Nou, dat is precies waar het om gaat natuurlijk. Er wordt Met deze terreur wordt er angst uh, gezaaid. En dat als wraak voor de invasie van het Keniaanse leger... vorig jaar oktober in, uh, in Mogadishu. Toeristen moeten wegblijven in de visie van Al-Shabaab. En Kenianen moeten elke avond met angst onder de dekens uh, kruipen. Dat is de doelstelling van deze terroristische groep. Dankjewel, correspondent Koerd in, in Kenia. Er komen verkiezingen aan, dus er worden deze dagen... veel kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's gepresenteerd. Op dit moment presenteert de Partij voor de Dieren het programma in Den Haag. En Wilco Baum, die is erbij. Um, Wilco, ja, de vaste kernonderwerpen van de Partij voor de Dieren... of zijn er nog opvallende zaken? Nee, natuurlijk de hoofduitgangspunten, de duurzaamheid en de dieren. Het programma heet hou vast aan je idealen, laat ze niet wegcijferen. En dat geeft aan dat het bij de Partij voor de Dieren... in de eerste plaats gaat om duurzaamheid en minder om cijfers. Maar cijfers staan er natuurlijk wel... in. Het verkiezingsprogramma. En dan zie je dat de Partij van de Dieren bijvoorbeeld vasthoudt aan de forense belasting. die de vijfpartijencoalitie wil gaan invoeren. Ook wil de Partij voor de Dieren een vleestaks, een vleesbelasting van 2 euro per kilo. En ze willen bijvoorbeeld de belasting op energie van fossiele brons, brandstoffen uh, fors duurder maken. om het uh, echt gebruik van energie terug te dringen. Maar zijn ze dus een beetje de enige die die forense tax nog steunt, denk ik, of niet? Uh, het D66 doet dat ook. Nee, die maar die wil het dat voor de OV-mensen uh, alweer afschaffen, hoorde uh, ik Pecht tot zeggen. Ja, maar de, de in elk geval gedeeltelijk. Okay. Uh, maar hoe dan ook, bij de Partij voor de Dieren... is uh, minder sprake van, uh, zoals ze dat zelf zien... Uh, cijferfetischisme gericht op die 3% begrotingstekort... Uh, die Brussel van ons eist. Want dat is uh, volgens Marian Thieme en haar medestanders... het verkeerde uitgangspunt, zei ze zojuist op de persconferentie. Wat wij duidelijk willen maken, ook met dit verkiezingsprogramma... en ook het feit dat het een losse bijlage betreft... is dat wij niet meegaan in die rekensommetjes... in de marge van de crisis. Wij willen uiteindelijk dat de begroting natuurlijk gewoon in balans is. We willen niet dat er telkens maar weer een voorschot wordt ge, uh, gedaan op de toekomst. Maar dat gaat veel verder dan alleen maar die 3% vanuit Brussel. Ja, geen fixatie op de 3% vanuit Brussel dus bij de Partij voor de Dieren. Maar wat ze bijvoorbeeld wel allemaal willen is ook de uh, hypotheekrenteaftrek geleidelijk afbouwen. Ook de AOW-leeftijd moet bij de Partij voor de Dieren omhoog. En de Partij voor de Dieren wil ook niet meer meedoen aan het JSF. De JSF, de straaljager voor de luchtmacht, die willen ze schrappen. En ook geen nieuw asfalt en wel een goede kilometerheffing volgens de Partij voor de Dieren. Ze doen het niet slecht, hè, in de peilingen? Nee, ze doen het in de peilingen goed. En Marjan zei dat ze een kiezerspotentieel hebben van 12 tot 14 zetels. Nou, dat zijn er in vergelijking met de huidige twee wel heel erg veel. Maar ze zei dat ze in elk geval gaan proberen van die 12 tot 14 er zoveel mogelijk te halen. Ja, en gelet op ja. de versnippering van het partijlandschap in Den Haag... Worden ze dan misschien ook nog wel, komen ze dan misschien ook nog wel in beeld als uh, partij voor een regeringscoalitie? Het uh, zou zo maar kunnen. Dank je wel,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 1979 de Pointer Sisters. Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat de major Boshart overleed. Hoe is het met haar erfenis bij het leger huis gesteld? We vragen het aan Henk Dijkstra, directeur van het leger in Amsterdam, die lange tijd ook met haar samenwerkte. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook aan tafel Bart Meijman, voorzitter van de Huisartsenkring Amsterdam, met hem praten we zo meteen over wel of niet doorbehandelen. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Um, Enk Dijkstra, bent u al met een, met een vermomde prins Willem-Alexander de Wallen op geweest? Nee, misschien komt dat er nog van, dat weet ik niet, maar... Dat je erop Het, je. ja. ja, ja, ja. <laughs> maar, dat, dat, dat kon toen ook in die tijd, denk ik. Ja. Dat was heel bijzonder. Dat was natuurlijk Beatrix uh, ja, op pad ja, ja. met uh, ja, dat... major Boshart In, wanneer was dat? Ja, ik denk dat dat... Ja, 70. Ja, zoiets. Ja, eerder al. En ja, was Beatrix ja. toen vermomd? Ja, ja een bruit op en een bril op. Oh, okay. ja, ja, die wilde ja. zien wat dit is. Fantastisch, ja, ging ze de kroeg in. Ik, ja. Ze heeft nog een vechtpartij, geloof ik, meegemaakt ja, ja, voor precies. de neus. Uitgelokt. Uitgelokt, ja, ja. precies. <laughs> en ze, ze heeft ook met, met mensen die waar de muur veel betekenden in, in de binnenstad... zijn ze ook thuis geweest. In, uh, dus dat, ja, dat was ja. voor haar waarschijnlijk een, een geweldige ervaring... als je toch redelijk beschermd opgevoerd wordt. Om dan eens mee te gaan. Met, Dat denk ik wel, ja. Om, om dan eens in zijn binnenstad te kijken. Overigens is het nog zo, hoor. Uh, er gebeurt ook van alles in, die, in, die, in de binnenstad uh, in Amsterdam. Ja, genoeg, denk <lacht> ik. Dus het Echt. Ja. ja. Uh, u heeft ook veel samengewerkt hè, met Major Boshart. Toen de Major uh, uh, overleed, toen was ze al 29 jaar gepensioneerd. Had er al van door? Nee, want ik kwam er wel eens een wethouder ook tegen. Die zei van, hoe is het met je baas? Wie, wie, wie bedoelt die nou? Muur Boshard, maar het was al lang met pensioen. Maar dat neemt niet weg uh, voor degenen die de muur een beetje kennen. Ze wilde zich nog steeds graag overal mee bemoeien. Dat klinkt bijna dreigend. Nee, nee nou, dat was, ze kon heel uh, direct zijn. En, uh, Vertel? Dat, dat, dat, ja, ze was, was ook niet altijd makkelijk. Het nee. moest ook wel gaan op de manier. Ik kan me herinneren dat. Uh, ik ben nu veertien jaar geleden ben ik aangesteld als de directeur van heel Amsterdam. Want de muur was eigenlijk. Uh, haar werkgebied was eigenlijk alleen de binnenstad. Mm -hmm. is op een bepaald moment voor gekozen om alles wat we in Amsterdam doen. Onder één directie te plaatsen. Nou, daar hebben ze mij naar de verantwoordelijkheid voor gegeven. Maar er kwam de muur eens in de zes weken was bij me langs. Van: hoe, Jongen, hoe gaat het met je? Overzie het allemaal nog wel? En we, er was toen. De, de muur heeft de, haar laatste uh, uh, project. was De Koetelburg, waar de muur ook is overleden. Uh, en uh, ja, in, in die tijd, dus zo'n 14 jaar geleden. verhuurden wij eigenlijk alleen nog maar de, de, de woningen die we daar hadden. omdat het het pand van het leger is. Maar wat is het voor project dan in het kort? Er zijn 114 uh, uh, woningen. Maar ja. mensen die, die vanuit de binnenstad, in de binnenstad be, bejaarden en waar wat mee in de hand is, hulpbehoevende, uh, kunnen daar gaan wonen. Want hoeven ze de binnenstad niet uit? Dat wilden de muur ook graag. Ja. En, uh, maar we hadden eigenlijk wat daar verder buiten het verhuren van de woningen hadden we daar verder niet zoveel meer te vertellen... wat er in het pand gebeurde. Nou, dat vond de miljoen helemaal niks. Een voorbeeld geven. Uh, ze hadden altijd een dagopening en eens in de week... Een, een vrij uitvoerige weekopening. En dan moesten mensen van een andere organisatie... Uh, dus de, de, de bewoners daar naartoe brengen. En dat deden ze niet, want daar hadden ze niks mee te maken. Maar het leger de met over onze lieve heer had vonden ze... Dat, dat moest het leger dan maar zelf regelen. Nou, dan moet je niet bij een milieu mee aankomen. Wat deed dus je wat, Ja, de of... is Henk, jij moet daar wat aan doen... en wij moeten het zelf weer voor het zeggen krijgen in dit pand. En dat is me gelukt. <lacht> <lacht> dus dat was nogal een, een dwingende vraag Dat was een zeer dwingende vraag aan mij. En, en ik vond, ze vond echt dat ik dat moest gaan doen. Ja. En het vervelende is, als het was dwingend, was zat vaak ook wel gelijk. Dat, ze, uh, ze, ze er, uh, dat maar, is dan wel fijn, dan weet je dat als het dwingend is dat het ook klopt. Ja, alhoewel je moest wel met hem mee. Ik heb ook nog wel verteld, ik heb, ik heb veel kunnen vertellen de afgelopen dagen. Als je je, uh, toen de major stopte had ze honderd man personeel. Er werken nu meer, meer dan duizend man met een betaalde baan in, in Amsterdam bij het leger. Uh, maar als je ziek was bij de major, dan kwam ze de volgende dag bij je langs met een bloemetje. Als hij dan zelf de deur opendeed, <lacht> dan zei ze... nou, het gaat weer goed, toch morgen. Daar hoef ik niet als directeur in Amsterdam niet mee aan te komen. Hebben we hebben allerlei nee. andere dingen. Maar dat deed ze gewoon. En ze, ze nam zelf ook nooit vakantie, geloof ik, hè? Nee, eigenlijk niet. Nooit? Alhoewel, nee. Nee, zeker niet in de periode dat ze nog werkte. Want ze was altijd dag en nacht daar ook mee bezig. Later is ze natuurlijk ook de, over de hele wereld geweest. Want de, de Muur is echt bekend over de hele wereld, moet ik echt zeggen. Dat was natuurlijk goed voor het leger, dat zei ze ook altijd. En het mooiste als, met, met zoiets uh, is dan toch wel uh, dat, dat, een, dat een organisatie een gezicht krijgt. En dat gezicht van ons, en dat is er eigenlijk nog steeds wel, is Milieu Boshart. Dat is niet te organiseren. Als u me dat gaan vragen. Is er ook een nieuwe boshart? Ja, daar nou, kan, ja. kan ik geen antwoord op. Dat is niet op die manier, zoals dat met de major gegaan is, is dat niet te organiseren. Geloof me, uh, in Amsterdam, degenen die dat moeten weten, die weten heel goed wie Henk Dijkstra het gezicht van het leger in Amsterdam is. Heil, u, bent toch, u bent toch ook wel een, een vrij opvallende persoon? In ieder geval, u komt u <coughs> zo binnen. Grote fans. Ja, ja, en, ja, en, ja, daar zorg ik ook wel voor. Dat, dat het, leger, het leger is ook ja we bedoelen nou er laatste... zijn al meer nou grote ja, venten ja, ja nee maar nee, ook, ja. Maakt, maakt indruk ik denk dat uh, ik nou ja, niet of maar je als wil... uit kunt doen vergeten maar nou, je moet ook wel ergens voor staan en dat, dat, dat, en, en, en, en dat doe ik ook ja. en, uh, en, en het leger heeft zich... Te, uh, ja. wat is er wat is er veranderd sinds hij is overleden uh, Want het, het is, we zijn natuurlijk vijf jaar verder. Wat is er veranderd binnen het leger? Nou ja, ik, eigenlijk, ik, ik zei al: de Murdoch was natuurlijk al 29 jaar met pensioen. Ja. Uh, het belangrijkste wat veranderd is: is de, de Murdoch is, is de thuiszorg begonnen, zoveel jaar geleden in Amsterdam. Op heel klein, klein, kleinschalig. Vijf jaar geleden hebben wij het besluit genomen om de reguliere thuiszorg af te. Te stoten en ons alleen maar te concentreren op moeilijke doelgroepen... Waarmee, waar wat mee aan de hand is. De GGD, de politie speelt daar een belangrijke rol. Mensen die overlasten. En daar hebben we nu zo'n acht zo tot 900 gezinnen... die wij eh, iedere dag eh, ondersteunen. Als zouden we dat niet doen, dan zouden deze mensen ook op straat... en uiteindelijk in die, in die wereld van die dak- en thuislozen terechtkomen. Iedere dag, en dat is van de, van de laatste jaren... gaan er 12 busjes in Amsterdam... De stad in om, een, om huizen schoon te maken. En dat gaat het hele jaar door. En dat is enorm toegenomen. Dus. En dat is enorm. Dat is nee, eigenlijk de afgelopen de... vijf jaar verviervoudigd wat wij nu doen. En zijn er mensen. Ja, er zijn dus meer mensen in de problemen. Veel meer. Ja, er zijn veel meer mensen in de problemen. En de problematiek is ook veel ingewikkelder geworden. Het drugsgebruik, de overlast die we. Die periode heeft de muur eigenlijk niet meer meegemaakt. Want dan was ze eigenlijk al met pensioen. En dat heeft de, de hulpverlening ook veel ingewikkelder gemaakt. Als ik nu iets wil doen in Amsterdam kan ik dat nooit meer als leger als huis alleen doen. Heb ik anderen voor nodig? Heb ik specialisten voor nodig? En daar dachten we De, de major, politie en ja, doel. ja, maar ook we hebben, uh, de GGD, de jelly Nick vanuit de verslavingszorg, psychiatrie, organiseren. Maar Jor Boshaar dacht ik stop dat huis zelf wel. Daar ja, Heb de, ik niet de, de, de GGD Het was toch meer in die tijd. Het kon ook in die tijd. Het leger als huis gaat het doen. Dus we doen het zelf. Ja. Nou, zo kan ik me als directeur tegenwoordig als van het leger als huis niet meer gedragen. Meneer Meijman, u bent huisarts in Amsterdam. Herkent u dat? Um, de rol van van het leger is heel. Nee, maar of... ook dat de problematiek veel ingewikkelder is geworden dan nou ja, 30 jaar geleden. Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik denk het wel dat het een stuk uh, ingewikkelder geworden is. De maatschappij is natuurlijk ook wat uh, verhard. Hè. Eenzaamheid is veel groter geworden, dus al dat soort dingen. Ik denk ook vanuit de psychiatrie vroeger, ja. hè, 30 jaar geleden... waren mensen natuurlijk veel meer opgenomen in de inrichtingen. En die lopen en helemaal nu helemaal op straat. Nou, die moeten wel zelfstandig gaan wonen. Precies, en dat die dat hebben we niet goed geregeld. Nee, en die moeten dan in de wijk ineens zelfstandig ja. gaan wonen... terwijl die mensen eigenlijk psychotisch zijn. En ja, die gaan zwerven... En dus al dit soort dingen, dat is natuurlijk veel groter geworden, problematiek. En dat heeft u als huisarts ook last van? Nou ja, ik zit zelf in Osdorp. Kijk, uh, ja, ja, je ziet het gebeuren. En, uh, en ik maak me er wel zorgen over. En hetzelfde, ik, ik vraag me bijvoorbeeld nu ook af... Uh, er is net zo'n GGZ-convenant afgesloten, waarbij ook weer... Uh, vorige week, ja. Ja, vorige week ook weer gesteld wordt van... Er moeten minder bedden uh, gebruikt worden, minder mensen opgenomen worden. Nou, dan vraag ik me wel af van nou, uh, hoe... Hoe, hoe, uh, hoe verantwoord gaat dat worden? Want die bedden he? kan je er eigenlijk bij het des hels bij zetten dan misschien? Nou ja, je moet... Ja, ja. Als je die goed organiseert wel, ja. ja. Maar we, we, we moeten dus niet weer voor de tweede keer... in, de, in dezelfde fout als, als zoveel jaar geleden... dat ook uit Zandpoort, iedereen moest de stad in. <coughs> en uh, dat we het dan goed regelen... dat mensen beter als ze thuis wonen, beter begeleid worden. Ja. Dat er ondersteuning is, dat ze af en toe eens gecontroleerd worden... dat ze inderdaad hun pilletjes innemen... Uh, anders gaat het ah. dus hartstikke fout. En Absoluut. als we dat nu niet goed organiseren, ja. gaat het weer fout. Ja. Ziet u, meneer Dijkstra, ook sinds de crisis dat, het, uh, nou ja, dat er nog meer problemen zijn? Heeft nou, u drukker wel, sinds nou, de crisis? Nou, wat je wel ziet, is natuurlijk toch uh, heel meer, veel meer mensen gaan, gaan gebruikmaken van de voedselbank. Daar komt natuurlijk ook ergens vandaan. Dat mensen, uh, onzeker het geld, uh, mensen raken hun bank kwijt. Er zit druk op. Uh, uh, en ik zeg altijd, en ik ga het nu weer zeggen... Uh, uh, in, in, in, in waarin, waar we nu mee bezig zijn, ook de bezuinigingen die er aanstaan te komen. Daar moeten we nog op wachten straks met de nieuwe regering. Maar dit gaat, altijd, dit gaat altijd ten koste van de mensen die het het minst kunnen dragen. Ja, dat is altijd zo, hè? Ja. ja. Maar en dat gaan wij terugzien, een... voorspel ik jullie. Ja, dat is wel even een punt van aandacht. Absoluut. De Radio 1 sportzomerbus die is in het recordcentrum in Houten. Prem Radicasen. Vanmorgen kondigde je aan dat je vandaag ging tennissen. Is het al zo ver? Nee, Thijs, het is verschrikkelijk. Maar de coachingcursus... cursus. Laat me het eerst beschrijven: goedemorgen, trouwens. willem Beek, goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. Het is een kantoren bedrijfterrein kan je zeggen met van die lelijke blokkendozen zoals ze heel Nederland gestapeld zijn, aan de overkant staat iets te koop en het is eigenlijk een heel desolaat terrein, maar daar kom je staat een groot recordcentrum, houten tennis squash en een grand café daar kom je binnen en dan ben je zo'n klassiek sportcentrum waar er een heleboel mensen zijn die waarschijnlijk gaan tennissen zo meteen, er wordt getennis, gesquashed, je kan er heerlijke chocolademelk krijgen hmm. en dan loop je gewoon door naar zo'n Klein klaslokaaltje. En tijdens, dan, tot mijn verbazing... zitten daar allemaal knappe gezonde mensen in... die midden bezig met de cursus zijn. Die wordt gegeven. En het heet prestaties zonder schreeuwen. Ik heb vanochtend al het boek geschort. En dan heb ik de golfprofleraar. U bent geen tennisleraar, toch? Nee, golfleraar. Ja, en u geeft... U bent uh, Peter Lind. Juist. En u geeft dus hier ook les aan tennisleraren. Wat kan nou golfer leren aan tennisleraren? We hebben het over motorische bewegingen. En uh, dat geldt zowel voor uh, tennis als voor, voor golf. Er moet uh, beweging plaats gaan vinden om een bepaald doel te bereiken. In dit geval is het een tenniswerk en een bal in een tennisveld. En in golf praten we over een, een club, een bal en een, uh, een hol. Ja. Maar golf kan je toch niet vergelijken met tennissen. Daar moet je zweten, rennen, alles. Bij golf zitten jullie ondertussen maar te zuipen... en een beetje te slaan met de ezertje tegen een balletje. Nou, je mag een keer meekomen tegen je bedrijven eens een uur lang. Daar zie ik menig leerlingen zweten... vanwege de veel herhalingen die gemaakt worden. Oké, okay, en dit heet prestaties zonder schreeuwen. Nu coacht u. Um, als we even dieper erop ingaan, wat, wat is nodig? Kijk, tijdens Van de Brink is iemand die nooit schreeuwt. Ik ben iemand die altijd schreeuwt. Uh, moet je ook een kwap, uh, karakterstructuur zo in elkaar zetten... om te kunnen coachen zonder schreeuwen? Uh, karakter zou wel helpen, denk ik ook. Het is meer ook een, uh, een, een houding die je moet hebben... waarin je uh, in de, de schoenen van, van je leerling... of in de schoenen van je medewerker kunt gaan staan en daarin terughoudend bent met de aanwijzingen, de opdrachten... die jij vanuit je eigen overtuiging noodzakelijk vindt. Maar weet u... Sorry hoor, ik, ik wou heel lief zijn, ik wou niet vervelend zijn. Maar dit vind ik zo van dat linkse wollen sokken gezever. Ik bedoel, iemand krijgt een baan, hè, die moet zijn werk doen, punt. Klopt. Ja, geitenwolle sokken denk ik zeker niet. Er moeten resultaten bereikt worden. Ja. En uh, over de resultaten gaan we het hebben. Ja. Alleen... Uh, de weg naar de resultaten toe, dat laten we meer een deel vrij. Maar natuurlijk gaan we het hebben over, dit willen we gaan bereiken. En wat we gaan bereiken, als het daar een overeenstemming over is, geweldig. Ja. Maar nogmaals, de weg naartoe, laat je daarin zoveel mogelijk vrij aan de medewerker. Want daar kan hij zijn creativiteit kwijt, daar kan hij zijn vrijheid kwijt, daar kan hij, hoop ik ook, zijn motivatie. En, okay, en als u dan op uw manier doet en iemand komt niet tot resultaten, mag ik dan gaan schreeuwen? Niet schreeuwen, maar dan gaan we het hebben over wat er gebeurt... waardoor die resultaten niet gehaald gaan worden. Hmm. En even? daar hoop ik dat daar bewustzijn uh, plaats gaat vinden. Ja. ja, Thijs, vraag het maar. Nou ja, in de praktijk is het heel vaak zo dat je als coach langs een veld staat. Dat veld is heel groot, dus als je dan niet schreeuwt... dan horen ze je helemaal niet, toch? Ja, Thijs van den Brink zegt in de praktijk is het zo dat je langs een veld staat... en dat veld is heel groot, dus als je niet schreeuwt, dan horen ze je niet. Nee, maar als je toch het veld moet gaan schreeuwen over uh, de manier van, van spelen dan is dat niet het juiste uh, tijdstip daarvoor. daarvoor. In de tweeën voor in de een wedstrijd heb je het over de manier van spelen. en De veranderingen die spontaan gaan plaatsvinden, die horen spelen eigenlijk al uh, met elkaar op te gaan lossen. Ja, dus je moet veel meer als Vincent del Bosque, de Spaanse bondscoach, want die zit de hele tijd op de bank en uh, die schreeuwt bijna niet. Uh, nee, ik neem aan dat de Spaanse voetbalspelers uh, daarvoor zo getraind zijn dat ze een uh, unieke situatie ontstaan, uh, ook creatief kunnen oplossen. Oké, okay, dus de fout die Thijs en ik maken is dat we denken dat coachen is dat terwijl het spel aan de gang is je iets moet zeggen. Maar er zijn hier heel veel tennisleraren, dus ik loop even door. Uh, u had ik nog niet. U kunt... Uh, dag, wie bent u? Ik ben Sigrid Bruel. En waar, waar geeft u tennisles? Ik uh, werk in Wageningen. Oké, okay. nou nu denken Thijs en ik, uh, wij tenniscoaches mogen die coaches van de zijkant niet schreeuwen zoals bij het voetballen. Nee, dat doen wij ook niet. Nee, dus hoe kan het dan dat tijdens de wedstrijd, stel dat een van uw popillen bezig is en het gaat niet goed. <coughs> Wat kunt u dan doen om in te grepen? Een uh, gebarentaal. <coughs> Gebar zoals? Uh, ja, dus ze wijst met haar handen naar links en rechts. rechts. Of een boogje gaan spelen. Ja. Nou, dan wijs ik een boogje aan. Dus je, maar dan moet die, kijk, die speler naar jou kijken, maar dat kan niet, want ik kijk naar de overkant, naar de man die de bal met. Dat klopt, bij de wissel dan kijken ze naar, uh, naar mij. Oké, okay. dus je, je, je kiest dan de momenten om te coachen? Ja, dan geef ik inderdaad tips tijdens het wisselen van uh, speelhelft. Oké, okay. en zouden die voetbalcoaches wat van je kunnen leren, of die basketbalcoaches, want Ton Boot, die, die, die zit altijd op radio in bij sportcommentaar, maar als je zag hoe heet het was tijdens basketbalwedstrijden, was, was altijd bang dat die man zou ontploffen. Ja, ik denk dat het toch een andere manier is. Wij doen het op een meer rustige manier, het coach aan de zijlijn. Zou zo'n cursus ook goed zijn voor voetbaltrainers? Uh, Erik, want ik zit net te denken, misschien moeten we de hele uh, er, eredivisie trainersstaf naar jou toesturen. Uh, prestaties zonder schreeuwen. Zo, wat zijn voor die voetbaltrainers, toch? Nou, jij zegt, zou het goed zijn? Ik durfde wel aan om te zeggen dat het zelfs noodzakelijk is. Het is ook 2012, hè? Dus de, en zij werken met topsporters, dus daar mag je iets meer van verwachten. Uh, zeker ook vanuit die topsporter wat meer uh, zeilsturing, noem ik dat dan even, aan de andere kant. Dus dat zou zeker goed zijn. Uh. En, u bent Erik van Rinsum, dat was ik vergeten te zeggen. U bent hier een van de mensen die de cursus geeft. Ik wil even kijken, jongens, jullie hebben nu al een aantal uren... Ik heb hier iemand die heeft gewerkt voor de Studio Sportredactie. Erik. Die was vanochtend uh, zo rem tegen mij. Heb je nog wat geleerd sinds je hier bent, sinds vanochtend? Nou, ik heb zeker wat geleerd, ja. Zoals? Nou, dat je toch uh, meer vanuit uh, de sporten moet denken. Dat je niet te veel moet zeggen, veel vragen moet stellen. Uh, niet je eigen voorbeeld geven. Hè, maar dat je echt ook uh, een leerling vraagt. Van wat is nou je beeld bij een voorrent of bij een slag? Mm -hmm. En jij bent tennisleraar, die werkt met die verwende jochies uit, zoals met Hilversum, weet je wel, die allemaal denken van wij, de radio- en televisiemakers. Merk je dat als iemand in zijn werk een baasje is... dat hij op de tennisbaan ook moeilijker te coachen is? Nou, soms wel, ja. Je hebt best wel lastige spelers ertussen zitten. De moeilijkste groep vind ik pubermeiden. Dat vind ik heel erg lastig, want die willen niks. <lacht> en wat doe je dan? Ja, niks. <lacht> ja, ja. Nou, dat is een grapje, hoor. nee, Dan ga je toch iets anders aanbieden. Dan ga je meer spelletjes doen. Oké. Okay. Nou, wacht, ik, ik, ik zit even te kijken. Er zit één dame. Zijn er, er zit maar één vrouw hier. Zijn er zo weinig vrouwen, de tennisleraressen? Nou, ik moet zeggen, dat overvalt me een beetje... omdat ik geen zicht heb op de cijfers, verhoudingen... man, vrouwen, met tennisleraren. Nou, ik ga iemand, ja? Ja, iemand mijn antwoord erop geven. Zijn er zo weinig vrouwelijke... Ik kijk even... Ja, Willemijn, er valt ja? hier een soort pijnlijk stilzwijgen... dat ik een, een blootgesteld heb een groot schandaal in de tennisleraarwereld. <laughs> namelijk dat er veel te weinig vrouwelijke tennisleraren zijn. En ik vraag me af hoe dat glazen plafond doorbroken kan worden. Kunt u niet een cursus organiseren, uh, meneer Erik van Rinsum? Meer vrouwelijke tennisleraren. Absoluut, en ook meer vrouwelijke reizende reporters dan. komt het helemaal goed <laughs> ja. uh, natuurlijk. En ja, Prem, ik heb nog Dat een. Dat ander... is waar. Nou, ik wens u veel. Prem, ik heb nog een ja, andere vraag. Ga je gang. De, de coaches mogen dus niet schreeuwen tegen de spelers. Andersom gebeurt het natuurlijk wel. Hè? We hadden pas Arjen nee. Robben die schreeuwde: hou je bek, man, tegen de coach. Wat moet je dan doen? Ja. Eri, wat moet je doen, zegt oh, wat, Thijs. Je bent in vorm vandaag. Ah. Uh, uh, de vraag was: die spelers schreeuwen wel tegen de coaches. Zoals Arjen Robben schreeuwde tegen zijn coach: hou je bek. Wat moet je dan als coach doen? Nee, kijk, als, da als dat gebeurt, maar dan is alles al ontploft, uh, eruit halen. De, de overtreding van de regels, hoe ga je met elkaar om? Geen pardon eruit en, en naar huis. Oké, okay, dus prestaties zonder schreeuw, betekent niet prestaties zonder sancties. Dus je, nee, nee, nee. nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, Het is ingekaderd. Niks geitenwollen sokken. Er moet resultaat gehaald worden. Er mogen dingen en er mogen dingen niet. En wat niet mag, is uh, tegen elkaar roepen dat je je bek moet houden... of uh, weet ik veel wat allemaal. Wat ik wel mag zeggen, Thijs en meen, morgen horen jullie mij niet. Want Mark Robin valt voor me in, want mijn nieuwe televisieprogramma... je kunt het niet meenemen, Nederland 1... In... Morgen tien over negen. Oh, en daarom moet ik voor, nog wat werk voor doen. Dus Thijs en Willemijn. Morgen hebben jullie Mark Robin. Maar dan moet u wel de hele dag zeggen dat Mark Robin er is. Omdat mijn televisieprogramma oh, ja. op tien over negen op Nederland uh, één Maar dan moet jij wel echt gaan tennissen vandaag. Want dat had je beloofd morgen. Uh, ja, ja, nee. Ik ga helaas niet tennissen. Want ik ga nu naar Jacqueline Kramer en Herman Wijvels. En zij gaan hier nog niet tennissen. Want ze zijn eerst bezig te coachen. En prestaties zonder schreeuwen te leveren. Prem, morgen is hij de, dus niet, we zullen je missen. Maar dan is Mark Robin Visser er en dat is ook leuk. Later vandaag gaat de sportsamerbus naar de Universiteit van Utrecht. En daar praat Prem met oud-minister Jacqueline Kramer. En een voorganger van Wie bedraaier, namelijk voormalig voorzitter Herman Wijfels. En het gaat over circulaire economie. Hmm, dat ja. Maar eerst het nieuws met Jan van der Putten. Het aantal aanmeldingen voor een lerarenopleiding is de laatste vijf jaar met 20% gedaald. Vooral belangstelling voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs, de PABO, is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek flink afgenomen. De Partij voor de Dieren wil de komende vier jaar 15 miljard euro bezuinigen. Partijleider Thieme zei bij de presentatie van het verkiezingsprogramma... dat ze hoopt op een kiezersopstand tegen het wat ze noemt huidige gebrek... aan mededogen en duurzaamheid. Vlees, vis, eieren en zuivel moeten onder het hoge btw-tarief gaan vallen. En de Partij voor de Dieren wil een vleestaks van 2 euro per kilo. Spanje heeft officieel gevraagd om financiële hulp voor de noodlijdende banken. Het verzoek werd al een tijd verwacht, maar om onbekende reden... wachtte de Spaanse regering nog. Het is ook niet duidelijk om hoeveel geld Spanje nu heeft gevraagd. En minister Schippers is geschrokken van de gestegen tandartstarieven. Die zijn met bijna 10 gestegen. Nu de tandartsen bij wijze van experiment zelf hun tarieven mogen bepalen. Schippers dreigt het experiment stop te zetten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws en Verkeersinformatie file door werkzaamheden op de 50... van Arnhem naar Oss bij knooppunt Ewijk 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen de salarissen van topmannen. Love trip. Internationale topbankiers hebben hun salarissen vorig jaar met meer dan 10% zien stijgen. Volgens een onderzoek in opdracht van zakenkrant Financial Times verdienen topmannen van 15 leidende Amerikaanse en Europese banken gemiddeld 10 miljoen euro. Economie-redacteur Stickelorum is hier gemiddeld 10 miljoen euro. Nou, dat is niet onaardig, nee, zou ik denken. Dat is best aardig, inderdaad. En zeker als je bedenkt dat die banken het dus eigenlijk een stuk minder goed hebben gedaan in vergelijking met het jaar ervoor. Ze hebben minder inkomsten. Uh, gehad. De aandelenkoersen zagen, zijn gedaald, ook nog eens in vergelijking met andere aandelen. Dus ja, dan is dat toch wel bijzonder. En ook als je bedenkt dat er heel veel kritiek natuurlijk op die bank is ja. geweest. Hè? Ja, ze zijn natuurlijk als mede uh, bestempeld aan de financiële crisis. Overheden hebben die banken te hulp moeten schieten. Uh, het vertrouwen van de klanten uh, uh, in die banken is sterk gedaald. Dus ja, dan is het toch wel uh, opvallend Dat dat het nog zoveel is. Aan de andere kant kan je zeggen, het is een, de stijging is een stuk minder dan het jaar daarvoor. Ja, want toen was het inderdaad 36 procent. Dus Meer... Meer, Salade. inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, ze kwamen natuurlijk ook wel van een, uh, uh, uh, ja, van een dipje, zou je kunnen zeggen. Want uh, we hebben natuurlijk de financiële crisis achter de rug. En daarvoor werd er nog veel meer verdiend. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat de topman van een grote Amerikaanse zakenbank... Goldman Sachs, die verdiende uh, voor de crisis zo'n 70 miljoen dollar. <lacht> uh, en nu heeft hij nog maar zo'n 16 miljoen dollar... wat hij oh. uh, op zijn bankrekening oh kreeg bijgeschreven. Dus dat is dan toch wel wat minder. Dus het is echt wel minder dan voor de financiële crisis uitbrak Ja, ze trekken zich toch wel wat van de kritiek aan. Hè. De druk is natuurlijk ook wel groot, ook vanuit de politiek... Uh, om er wat aan te doen aan die salarissen. Europa is daar bijvoorbeeld ook mee bezig. Die willen een regel in gaan stellen... Uh, dat de bonussen niet hoger mogen zijn... dan het vaste deel uh, van het salaris. En in Nederland uh, is dat ook al nu zo. Dus Goldman Sachs-topman verdient nu 16 miljoen dollar. Nou, dat ja. is nogal aardig. Wat verdienen de Nederlandse bankiers? Dat is toch wel een stuk minder als je dat vergelijkt. Oh. Uh, <laughs> ja, ING-topman, ja, Jan, Jan Homme, ING is de grootste Nederlandse bank. Uh, die krijgt uh, 1,4 miljoen euro. Uh, ja, Die heeft gezegd... Ik, ik, ik uh, wil mijn bonus niet, want wij krijgen nog staatssteun. Dus uh, die laat ik even zitten, anders mm -hmm. zou je zo'n 2,4 miljoen hebben verdiend. Maar dat is dan toch wel een stuk minder. En ook andere banken, die krijgen nog minder eigenlijk. Uh, SNS Reaal, 7 ton. ABN AMRO, Tom een Gerrit Salm, ja, 7,50. 7 ton, dan kan je dan ja. even rondkomen, arme man. <laughs> ja. En dan, dan kom je je Amerikaanse collega's tegen. Wat moet je dan zeggen? Ja, ja, dan, uh, ja dan maak je niet echt een hele... Goede indruk natuurlijk, als je dat moet zeggen. Nee. Is dat nou een trend die je verwacht dat die zich wel doorzet? Elk jaar iets, iets minder groei in die salarissen? Ja, dat is of toch ligt het er wel... een beetje aan wanneer de, de crisis voorbij is? Ja, dat is toch wel moeilijk te zeggen. De banken gebruiken ook altijd het argument van... ja, wij moeten goede mensen kunnen binnenhalen, zeker in deze tijden. Dus dan, uh, en bij een andere bank verdienen ze ook zoveel. Dus ja, we moeten wel die bonussen uitbetalen. Dus bonussen zullen er ook voor altijd blijven bestaan. Zeker onder invloed van de Amerikaanse en de Britse banken. Nog even, omdat, het zo, omdat hij onze sympathie verdient. Topman van SNS, Reaal 7 ton. Ja. Nou, sterkte. Wie, hoe heet hij? Een meneer Van Laatesteen. <laughs> meneer Van Laatesteen, sterkte. Dankjewel, economie-redacteur Miel Stikkeloon. Misschien kan het leger dit dus wat voor hem doen. Yeah. <laughs> Yo, <duim erbij. laughs> ja, doe erbij. Ik ben niet zo bang. Medisch ingrijpen, het is niet altijd het beste voor een patiënt, want wat heb je aan een jaar extra als je levenskwaliteit er flink op achteruit gaat? Hier aan tafel Bart Meijman, hoorde hem al eerder voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam. U zei zaterdag in de Volkskrant, een dappere dokter durft een patiënt te laten sterven. Ja, dat is, uh, dat is de kop die, die gekozen is door de krant. Uh, waar het vooral om gaat is dat uh, op het ogenblik... Uh, eigenlijk de, de, de focus, de aandacht steeds is op maximale zorg. Er wordt maximaal geprobeerd uh, eruit te halen. Terwijl wij vinden dat je vooral moet kijken naar optimale zorg. En optimale zorg is de zorg die het gunstigst is voor een patiënt. Want kan, want kan je zeggen dat nu, over, over het algemeen misschien niet de goede term... maar vaak te lang wordt doorbehandeld? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat er, uh, he, de, de, men is heel erg gericht om toch met name naar de ziekte te kijken. Minder naar de persoon. He, en dan te kijken van wat kunnen we nog doen om die ziekte beter te maken. Uh, en ook al is er nog maar 10% kans om het beter te maken... en 90% kans dat het niet beter gaat worden... maar je wel allerlei complicaties krijgt... en daardoor je kwaliteit van leven een stuk slechter wordt... Uh, dat zit er nu heel erg in. Dan moet je eigenlijk niet uh, de gezondheid... maar het geluk van iemand als uitgangspunt nemen. Ja, ik denk dat je heel erg moet kijken naar de kwaliteit van leven... die iemand heeft. En, ja, en dat, dat kan iemand zelf. Geluk. Ja, ja, ja, en dat kan iemand zelf dus uh, uh, het beste bepalen. Dus je zult als arts daar ook heel goed uh, mee in gesprek moeten gaan. Maar, dat, maar, kom, maar ja. komt dit niet... Heel... Ook in grote mate doordat de patiënt verwacht dat hij maar doorbehandeld wordt? Nou, ik weet niet of de patiënt... De, kijk, de patiënt hoopt dat hij beter wordt. Hè? En, uh, en die verwacht van een dokter dat hij goede zorg levert. En het is dus aan de dokter om te kijken van wat is nou de beste zorg samen voor de patiënt. En er zitten natuurlijk allerlei ontkenningen bij patiënten van. Hè, want het is natuurlijk verschrikkelijk als je weet dat je uh, niet meer beter kan worden en komt te overlijden. Maar als u zegt namelijk, nou er is nog 10% kans, dan zou ik als patiënt denken. Ja, dan gaan we ervoor. Want die 10% zal ik maar net bij horen. Ja, dat altijd maar door blijven gaan, dat is natuurlijk iets. Uh, maar nogmaals, ik denk als, als een patiënt zelf zegt van nou, ook al is er 10%. U heeft mij heel goed uitgelegd, wat de voordelen zijn en wat alle nadelen zijn... en wat ik allemaal kan verwachten... en dat ik een heleboel dingen mogelijk niet meer zal kunnen doen... de laatste fase van mijn leven... omdat 90% kans is dat het niet gaat lukken... en ik allerlei complicaties krijg. Dus niet meer op een normale manier afscheid kan nemen... van mijn kinderen en dierbaren en noem maar op. Als je dat helemaal gaat vertellen en iemand zegt... ik kies toch voor die 10%, dan is het niet aan ons arts... om te zeggen van nee, dat gaat niet gebeuren. Dus waar wij voor pleiten is... wat het wordt ook een beetje gebracht alsof... Uh, uh, hey, dat je... Dat dat we vinden dat het fout is om mensen door te behandelen... het gaat er gewoon om dat patiënten heel goed moeten inzien... van wat voor keuzes maak je en wat is het gunstigste voor jou in dit geval. Want wordt er nu te weinig over gepraat tussen arts en patiënt? Ja, ik denk dat er veel te weinig over gepraat wordt... omdat het hele systeem wat wij ontwikkeld hebben in, in Nederland... en ik denk in de hele Westerse wereld, is enorm op behandelen gericht. Ja, en waar zit hem dat in dan? Nou ja, één is dus zeg maar de, de, de houding van een arts zelf. is natuurlijk heel erg gericht op behandelen. Dus dat, die, dat zit in zijn genen. Dat zit in zijn En daarom gaan ze dat doen. Heel erg op ziektes gericht en minder kijken naar de persoon. Dus dat is één. Uh, en twee is het. Uh, ons hele betalingssysteem is helemaal, helemaal gericht op verrichtingen. Wij hebben dus niet wat uh, oud-minister Borst vroeger wel zei. kijk-en-luister geld. Hè, dat je dus een, een huisarts of een arts. Het gaat niet, het gaat niet zozeer om huisarts, maar vooral om in, in het ziekenhuis. Ja. betaalt omdat ze niets doen. Maar dat ze dus gaan luisteren, gaan uitleggen. Nog eens een keer met de familie gaan praten. Ja, daar ben je zo een uur mee bezig. Als daar geen vergoeding tegenover staat. En er zijn wel veel vergoedingen voor allerlei verrichtingen. Dan is het ook wel logisch dat je natuurlijk die, die impuls om maar snel nog een behandeling te doen. Dat die, dat, die, uh, ja, dat die groot is. Even heel ordinair. De arts verdient gewoon aan dat ik behandeld word. Nou, het, het geldt ook. Uh, dat kan je niet zo stellig zeggen. Want het is bijvoorbeeld in een AMC-ziekenhuis. wat ook in de Volksrand staat. waar elke arts in loondienst is. Dus daar is ditzelfde mechanisme. Maar dat is wel veel gezonder dan, toch? Want de administer Klinkt, Klink die zei zaterdag in de krant... je bent een dief van je eigen portemonnee... als je bij een patiënt aan bed gaat zitten in plaats van hem te opereren. Ja, nou ja, kijk, waar, waar wij in ieder geval voor pleiten... is dat het zo moet zijn dat de zorgverzekeraar... die een grote taak heeft gekregen hè, om met de financiering van de zorg... dat die hier dus heel veel aandacht aan gaat geven. Dat die dus ook gaat veranderen en dus prikkels gaat geven... dat. Uh, langer praten, tijd investeren in patiënten. Dat dat in ieder geval geen geld kost. Hè? Nee, maar en... dan heb je dus een operatie. Uh, stel, je doet een ingewikkelde beenoperatie. Wat kost dat? Ja, dat weet u natuurlijk niet, wat niet. u weet. Nee. Maar dat, dat, dat levert de arts een hoeveelheid geld op. En dan moet je eronder een uur praten met de patiënt. zou dan eigenlijk evenveel moeten leveren. Ja, als, als de kwaliteit van leven voor die patiënt beter is. En kijk, een, een operatie, daar, daar worden natuurlijk een heleboel mensen... Uh, uh, zijn daarmee bezig. Het gaat er gewoon om dat er nu in ieder geval geen enkele stimulans is om rustig te gaan zitten en af te zien van behandelen. En dat moet veranderen. En dat is eigenlijk de grootste boodschap die wij geven. En ja. daar, daar heb je een zekere dapperheid voor nodig. Om, uh, om, om dat gesprek aan te gaan en ook bij jezelf te gaan kijken als dokter... van waarom doe ik dat niet, waarom doe ik toch nog een behandeling... want het is makkelijker om iemand nog een keer in een CT-scan te stoppen... dan dat gesprek ja. aan te gaan van uh, misschien gaat het met uw moeder niet goed... en moeten we toch eens even uh, daar anders naar gaan kijken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het als arts uh, letterlijk makkelijker is... om te zeggen laten we een onderzoek doen dan dat hele gesprek. Zo'n gesprek is moeilijk, toch? Ja, dat is heel moeilijk. Dat is ook pijnlijk en dan Ja. Nou ja, je hoopt natuurlijk wel dat artsen daarvoor zijn opgeleid. Dat ze dat in feite ook uh, fascinerend vinden, zeg maar. En geprikkeld zijn om dat soort gesprekken te voeren. Dat u, ze, je u zegt, je hoopt dat zwaar, ze daarvoor opgeleid zijn? Ja, dat wel de keuze is. Nou ja, goed. Is, kijk, er, uh, er is zeker in het onderwijs technische vaardigheden. Die worden natuurlijk rondom dit soort dilemma's die worden zeker geoefend en, uh, en uitgelegd als je echter op een afdeling komt te werken... waar gewoon een enorme druk is, waar heel weinig verpleging is... waar gewoon constant allerlei dingen moeten gaan gebeuren... dan is het wel heel lastig hmm. om te zeggen van... nou, ik, ik ga even nu drie kwartier met deze patiënt zitten. Want je hebt daar natuurlijk wel redelijk wat tijd voor nodig. Het zijn geen gesprekken van vijf minuten. En, en laat de boel maar de boel. Dus er zit een constante druk. Het is een complex, complex probleem ook om dit te doen. Stel dat we het allemaal gaan doen zoals u het wil. Hoeveel levert dat op? financieel. Nee, ik denk dat het, uh, daar gaat het ons ook niet zozeer om. Uh, maar er iets, zijn wel oplevert, cijfers over. Hè? 30% van de behandelingen is uh, overbodig, was ja. ik ergens. Maar kijk, waar, wat je wel krijgt is, de, uh, dus bijvoorbeeld wat Klink ook schrijft in de, in de Volkskrant. Als je zou zeggen van, we houden gewoon de bedragen hetzelfde. Dus de uitgaven houden we hetzelfde. We gaan kijken, degene die dat goed kunnen beoordelen. Wat is nu hetgeen wat we allemaal in overbehandeling mm -hmm. doen. Hè? Wat de kwaliteit eigenlijk verlaagt en niet zinvol is. Nou, dat halen we eruit. Stel dat, dat 30 zou zijn. Dat geld wat je daarmee zou gaan winnen, dat steken we dus in de tijd die uh, artsen kunnen besteden aan he, kijk- en luistergeld, zeg maar. Maar daarnaast zul je dus ook bijvoorbeeld de thuiszorg... en het leger des heils en dergelijke moeten uitbreiden. Want dat betekent dat mensen dus veel meer thuis zullen zijn. He, dat je als, een, als huisarts oh ja. iemand niet op laat nemen, maar dat je zegt, nee, u blijft nu thuis. Maar he, dan moet daar natuurlijk wel goede verzorging zijn. Nou, en daar, daar zit natuurlijk ook deels te kneep Dus het is niet zozeer een bezuinigingsoperatie... het is een kwaliteitsverbeteringsoperatie. Dus het geld zal moeten schuiven. Ja, maar Meneer Dijkstra, dan mag u uh, aan het werk. Ja, maar ik denk toch dat er een, ook, toch wel een economisch belang in zit. Want uh, uh, wij met onze thuiszorg, dat, dat zien we nou wel terug. Als wij dan la regelmatig langskomen, dat dat ook uh, veel goedkoper is. Als dat mensen om de havenklap weer naar het ziekenhuis moeten. We wat denk je, wat een dagprijs in een ziekenhuis kost. Nou, daar kunnen wij iemand geloof ik een maand voor, uh, ja. uh, voor, voor, voor begeleiden thuis. Maar heeft u ook het idee dat ze er uh, gelukkiger mee zijn als ze thuis zijn? Mensen zijn altijd gelukkiger als ze thuis zijn. Alleen dat er gaan andere. We hebben al eerder in dit programma tegen elkaar gezegd. dat eenzaamheid natuurlijk een, een belangrijke rol speelt in, in deze tijd. Dat is ieder, ieder voorzichtig, God van ons allen. Dat, dat, dat mechanisme zie je ook al langer en meer terug. Zeker in de stad als Amsterdam. Nou ja, dan zou je misschien maar, denken dat mensen eerder kiezen voor het ziekenhuis. Zijn nee, ze niet nou, helemaal nou, alleen? Nee, daar geloof ik niks van. Want uh, uh, ieder. Ja, ik denk dat. Nou, laat ik niet overdrijven. De meesten er toch voor kiezen in hun eigen omgeving. Alleen we zullen dat goed moeten organiseren. En ik blijf zeggen: hetzelfde geldt voor ook de bezuinigingen die, die er wellicht aanstaan te komen. in de maatschappelijke opvang. Dat als we dat niet goed organiseren. en mensen gaan toch weer, in dit geval of onnodig terug naar het ziekenhuis. en in mijn geval, in het slechtste geval, weer op straat terechtkomen. dan zijn de kosten hoger. als dat we het goed organiseren dat mensen in hun eigen omgeving en, en, en begeleiding krijgen en houden. Ja. Ja. Meneer Meijman, wat moet, wat moet er eigenlijk nog veranderen om dit voor elkaar te krijgen? Want er was pas een onderzoek waaruit bleek dat de meerderheid van de artsen dit vindt. Dat er veel te lang wordt uh, ja. doorbehandeld. Ja. Dan kunnen we er toch gewoon mee stoppen? Nou ja, we, dus wat ik aangeef, één is dat je dus ook... Uh, kijk, die ziekenhuizen staan er ook hè, en die maken ook kosten. Dus je zal het systeem wel zo moeten veranderen dat die ziekenhuizen niet omvallen. Hè, die, right. uh, dus je, de, de zorgverzekeraar zal hier dus vanuit deze filosofie moeten gaan kijken... van hoe kunnen we dit nu zo financieren dat dit gaat gebeuren. Die zijn eigenlijk aan zet, de zorgverzekeraars? N ja, samen met de professionals, hè, om dat aan te geven. Want de professionals die kan, het, kan goed bekijken van wat doen we nou eigenlijk mm. overbodig... en wat zou anders kunnen. Dit is de Radio 1 Sports met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Oh, it's Wicked Way. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Ja, het is weer tijd voor de Jukebox. U weet op Radio1.nl kunt u fragment kiezen uit sportieve hoogtepunten van Nederlandse sporters. Omdat het u tot draden toe beroerde, of omdat er een andere persoonlijke herinnering aankleeft, maakt het allemaal niet uit. Gewoon even op de Jukebox klikken rechtsonder op de website. En voor u het weet bent u in de uitzending. Net zoals Annemieke Meulenbelt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft gekozen voor het fragment van het olympisch goud, uh, de mannenvolleybalploeg was dat, de Atlanta in 1996. Ja. En in uw reacties schreef u, um, ik was zo dichtbij die wedstrijd en toch ook zo ver weg. Hoe ja. zat dat? Nou wij woonden toen in Amerika en wij waren in Pensacola in Florida, dat is uh, een kleine 300 kilometer van Atlanta vandaan. Maar de wedstrijd werd niet uitgezonden op de televisie in Amerika, nee. want we deden geen Amerikanen mee. Nee. Nee. Dus uh, we hadden toen net eigenlijk internet en we hebben toen op uh, teletekst, uh, hebben we elke keer die pagina zitten reloaden om op die manier in ieder geval uh, de stand te kunnen volgen. 96, ja. dan uh, moest je vast heel vaak reloaden ja, en elke, dat duurde ook heel lang. Elke drie minuten, ja. En dan hebben we hopen dat er weer een nieuwe tussenstand was uh, ingetypt. <lacht> Dus, uh, zo hebben wij de wedstrijd gevolgd ja, nou, ja, Dan heeft u uh, dan het fragmentarisch meegekregen. Ja. Dan nu even in zijn geheel. Nou ja, in zijn geheel dan. Ja, ja. Het, mooiste, het mooiste moment, ja, okay. niet de hele wedstrijd. Ja. Luister even aandachtig ja, mee. Dank wel. En dan een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, nu we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Maar nee, nu, kan het kan het het. nu kan het komen. Nu gaat de bal naar Roswerpen. En maakt hij dan Olympisch goud. Nee, nog niet. Jane wordt uh, Toffoli, komt onder die bal. Nee, dat kan ik nooit meer doen. Ja! ja! Nee,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 Wat is dit mooi, wat is dit absoluut prachtig. Yeah. <laughs> dit had je wel ongeveer gehoord zo? Ja, uiteindelijk inderdaad. Na de hand heb ik natuurlijk heel vaak gehoord. Maar wij, op het moment zelf hebben we er natuurlijk niks van meegekregen. Alleen de kale uitslagen op, op Teletex. Ja, ja, ja, grappig. Ja. En was het nog speciaal voor u, volleybal? De, nee, daar uw hart meer, we proberen toen wel de Olympische Spelen zoveel mogelijk te volgen. Terwijl we daar waren. Maar ja, in Amerika heb je echt alleen Amerikaanse uh, atleten die worden uh, wordt laten zien. En we wonen eigenlijk in Canada en ook daar was... Alleen Canada belangrijk, dus het volgen van Nederlandse sport... is op dat moment wel heel erg lastig. Ja, we hebben hem in ieder geval even mooi laten ja, horen. heel veel dank. Atlanta, 96, Olympisch goud van de mannen. Dank u wel. Dank u wel. Annemiek Meulenbelt. Hier in de studio zitten nog Bart Meijman en Henk Dijkstra. Meneer Dijkstra, vorige week was er wat gedoe... u met de directeur van het Legende Huis in Amsterdam... over een straat voor majoel Boshart. En ik kan me herinneren dat hij er niet was. En toen zag ik op een gegeven moment het bericht dat de burgemeester had gezegd dat hij er wel zou komen. Hoe zit het nu precies? Ja, nee, ik ga ervan uit dat hij gaat komen. Ik heb heel veel vertrouwen in onze burgemeester in Amsterdam. Maar ze is al vijf jaar overleden. Ja, maar, en ik hoorde ook vorige week voor het eerst, uh, toen, toen het allemaal een beetje in de publiciteit kwam... dat ik me wat boos gemaakt had. Uh, de was een half jaar geleden. Na een half jaar dat de Muur was overleden, heb ik een poging gedaan... om de naar de muur te vernoemen. Nou... Het voer te ver om daar te diep op in te gaan, maar uiteindelijk kon het allemaal niet. Uh, geen straatnaam veranderen. Nou, het zou, nou, maar ze zou een, een andere straat voor de muur regelen, want die, die commissie die erover ging, vond dat de, dat de muur daar wel recht op had. En, en Amsterdam. Nou, nog eens een paar keer gebeld, nooit meer werd van gehoord. En, en dan hoor ik allerlei andere mensen die een straatnaam vernoemd worden. En, en, Zoals? en standbeelden die neer, Koemelijnen in Rotterdam. Ook Terecht. Uh, dan daar, terecht meer ja. dan terecht. Dus, dus, dus, ook ook waar ik ervan terug. Uh, uh, bij het Ajax-stadion. Uh, van uh, hoe heet het. De, de trainer. Uh, de, de, de, de, de, de trainer die, de, die de, de spelers weer terugbracht naar het eerste. Bobby Harms. Ja. Ook fantastisch. Ik heb het helemaal meer. Dat is Ajax toch wel iets minder belangrijk dan Milie Ja, Boszart. Maar Milie een jaar na haar dood werd ze toch gekozen tot de meest belangrijke, inspirerende. Uh, alle tijden Amsterdammer. Maar wat, is er dan, ja. wat is er dan aan de hand ja, ge Geen idee. Uh, zeg het, zeg het maar. Dus ik, ik, ik was een beetje boos. En als ik nou weer begin, dan voel ik het weer. Maar <laughs> ja, we zijn nu een paar het. dagen verder. <laughs> en ik, ik, ik heb al gezegd: ik heb vertrouwen in onze burgemeester. Dat we dat, dat, dat goed gaan komen. Ik hoop nog steeds dat het toch lukt. Om die, omdat de miljoen op die hoek begonnen is. Oudsheads Voorburg, wel 14. En de, de oudzijd Armsteeg. We gaan er ook uh, een heel nieuw pand neerzetten in die oudzijd Armsteeg. Maar ik moet ook niet. Uh, we moeten het er met elkaar over hebben. Maar, een maar een plek krijgen. Zijn, ja, toch? Een brug ook, maar de brug moet een plek krijgen in de binnenstad. Dat is haar wereld. Ja. Haar, haar geest waard daar nog rond. Daar moeten we voor gaan. Dat kan toch niet anders? Nou ja, volgens mij is het gewoon geregeld, toch? Ja, maar, ja, ja ik denk het ook. Ik ga er wel vanuit. Maar ja, als het al vijf jaar geduurd heeft, dan is er iets waarom het nog niet gebeurd is. Ja, maar ja, toen was het eens verhaal dat je tien jaar dood moest zijn. Dat hoorde ik dus uh, vrijdag voor het eerst. Oh. Is ook nooit gemeld, moet ik eerlijk zeggen. Heb ik nooit iets van gehoord? Ophouden met die flauwekul. Zij heeft wel een standbeeld al, toch? Ja, in, ja maar dit, dat standbeeld staat in ons eigen pand, op ons eigen terrein, in, bij de Koetelburg. Dus een een borstbeeld van de muur. Daar gaan we vanavond ook een kort moment de muur uh, herdenken. Uh, met de bewoners van de, uh, de Koelteburg. Het muziekhorst van Amsterdam Westen gaat daar spelen vanavond om half acht. De mensen die daar willen komen kijken zijn welkom. Meteen maar gezegd. Uh, u lijkt prem wel. Ja, zo <laughs> ja, dat, dat, moet je wat. En, ja, jullie geven mij het podium en ik maak er een beetje uit. Ga gauw naar meneer Meijman. Vind je ook dat, uh, dat de majoor een, een straat moet krijgen? Ja, absoluut. absoluut. Nee, ik ben zelf ook uh, geboren en getogen Amsterdamer. En de major heeft natuurlijk enorm veel uh, betekend voor Amsterdam. En uh, ja, met name de zwakken in de samenleving, daar heeft zij natuurlijk enorm voor uh, gestaan. En dat is zo'n voorbeeld dat uh, ik denk dat er uh, niemand is die daar uh, aan twijfelt. Misschien moeten we moet dan gewoon gaan dreigen met een referendum of zo, meneer Dijkstra. Ja, eigenlijk <laughs> is het referendum er al geweest. Uh, de Amsterdammers de Amsterdammer hebben, van de eeuw. Hebben, hebben voor de major gekozen, ja. aller tijden. Dus we, we hebben we het over. Maar het, het komt goed. Dan moet er eigenlijk een wijk, wijk naar genoemd worden. Ja. Of is dat erover? overdreven? Nee, ik nu de, weer door. Ja, ja een <laughs> beetje. Maar dat geef je, je denkt er positief over, dat is hartstikke goed. Nee, gewoon... Een, een plek in de binnenstad. Of een brug. of, die, of ja. als, als het kan, de oude Zuids-Armsteeg, kan dat niet, moeten we daar uitkomen. Maar het moet een link hebben met de binnenstad. Een straat, een brug. Een, ik vind ook trouwens een standbeeld. Ik bedoel, heeft ook een standbeeld. Ja, daar zijn, zijn we ook mee is bezig. Het is geen mooi standbeeld, maar het is er wel. Daar, uh, mooi, ja, ja, met een mooie. bank, met een majoor erop, dat je naast de Major kan gaan Ruren, zitten. En dan ja, precies. Dat is haar wereld. En zo moet het, zo moet het maar doen. Henk Dijkstra, dank. Bart Meijman, dank.